De wethouder Baldoe is niet van plan ze te verplaatsen. De islamtijd gevraagd zodat moslims die Nederlander worden... het vrijdagmiddaggebed niet hoeven te missen. Aanleiding was een incident bij zo'n bijeenkomst in het stadhuis. Daarbij wilde een genaturaliseerde man voortijdig weg om naar de moskee te gaan. Maar dat mocht niet van de wethouder, omdat het volkslied nog moest worden gezongen. Het weernocht is droog en vrij zonnig. Vanmiddag wordt het ongeveer 7 graden. Ook morgen droog en geregeld zon. Zondag wat meer bewolking en kans op een bui en ook dan een graad of zeven. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Zuid richting Amersfoort staat file tussen Osdorp en Knoopend Amstel. Vijf kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. Er liggen daar stalen balken op de rijbaan. Drie rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu... Ja, met nu Watertoren Sport luncht. Zo, goedemiddag. Iedereen uh, zit hier uh, naar een televisietoestel te staren behalve ik. Want ik zit er met mijn rug naartoe. Bedankt nog, Henny. <lacht> Tegenover mij Henny Rukert. <lacht> ja, Ron Pireman-Volle, ik kan er niks aan doen. Ik zit hier altijd. Ja, eh? Maar laten we gelijk maar even met de deuren in huis vallen. 33.10 voor het eerst dat uh, Anouk van der Weijden... in de eerste rit om de 5 kilometer uh, boven de 32 schaats... Ze heeft 1979 geopend. Dan 3150, 3209, 3270, 3298 en nu 33,10. En dat zijn heel snelle tijden. We kunnen natuurlijk alles van de verwachten van Anouk. Ze heeft de snelste tijd van dit seizoen uh, gereden. En uh, wellicht dat ze hier voor een grote verrassing gaat zorgen. Straks in de vierde rit ook nog een Nederlandse die uh, gaat meedoen. Nu even kijken. 3, 35. 5. Met een rondje van 32,90. Ze gaat weer naar de 32ers toe. Ze doet het ontzettend goed. Hoek van der Weide, hartelijk welkom bij de <laughs> sportlust ja, van misschien, uh, CFM. Oh, ik ik, ik zal even onze luisteraars vertellen. Misschien hoort u het wel. Maar Henny kwam weer helemaal in zijn oude rol terug. Alsof hij achter op de motor zat. Uh, ja. Alsof hij naast de baan staat. Hij verslaat het weer ouderwets. He. Nou, dat hoort is, je wel. Het is zo fantastisch om te kijken. Op een dag waarop de politiek zich met de Annemar-affaire zelfs bezighoudt. Ja, is. dat is niet te geloven. Belachelijk werkelijk. 32 maar wat, wat, 87 wat, wat belachelijk dat die man dat heeft gedaan, bedoel je? Ja, ja. Maar het is allemaal belachelijk. Het is belachelijk dat het NOC het gewoon stil heeft gehouden... want in dit land komt nou eenmaal altijd alles uit. Hou daar rekening mee ja. en breng het dan gelijk. Maar Vertel wat vind jij dan van dan die Jillert? Nou, ik vind het zwaar overdreven. Ik vind wat? het absoluut geen matchfixing. Uh, er is geprobeerd uh, om die Fransen een beetje te bevoordelen. Nou, dat gebeurt toch. Je bent met elkaar... Ik kan me het heel goed voorstellen. En ik vind het allemaal ja, maar zo als vroeg. jij dan zegt van... God, joh, als er eentje van jou valt... dan hou ik, hou ik een van mijn uh, andere rijders uh, ja. ook... Uh, weet Ach, je, de, ja. Als dat echt zo is allemaal... dan kan dat niet natuurlijk. Nee, dat kan ook niet. En het is ook allemaal raar. Maar had het dan gelijk gemeld en had hem... Uh, een maand geschorst, dat weet ik veel. Dan was het toch allemaal klaar. Maar nou vind ik het ook überhaupt wel een eigenwijs... Eh, maar ja, uh, iedereen heeft een beetje iets... Uh, maar ja, kijk nou dan gisteren... Is geen uh, Sam verliest en uh, uh, niemand heeft het over uh, de man van de, van de zilveren medaille. En iedereen praat over... Uh, over ik bedoel, het is gewoon zo. Natuurlijk, ja, maar goed. Uh, goed, we gaan kijken, want uh, Anouk van der Weide rijdt geweldig. Ze doet het fantastisch. Ze heeft weer een rondje van 32. Dat doet ze nu alweer, vier rondes achter elkaar... En dat moet je gewoon toch uh, zien als een, een vlakke, mooie rit tegen Sujeva. En uh, ja, er zit van alles in vandaag. Er zijn acht ritten. Noem ze even heel snel. Anouk van der Weijden nu tegen Sujeva. Dan Peters tegen Schoutens. Takagi tegen Weiderman. Dan krijgen we een dweil. Dan Oshigiri tegen SME Visser. Ook zo'n kans hebben. Blondin tegen Perstijn. Dat zou het leuk zijn als zij weer een medaille haalt. En Veronina tegen Sablikova in de laatste rit. En we zijn nu op de 4200 meter. En dan Anouk van de weide rijdt nog steeds fantastisch. 33-11. Eerst weer eens een keertje over die 32 heen. Maar het ziet er schitterend uit. En ik, met nog twee rondes te gaan... denk dat ze een hele mooie tijd gaat neerzetten. En het opvallende is... dat, en Sablikova rijdt in het laatste paar... dat uh, tijdens dit Olympisch toernooi... niet één winnaar is gekomen uit de laatste paarden... Dus laten we het hopen dat, uh, inderdaad, Anouk van der Weijden... en ook uh, Esme Visser, ja. dat die gewoon voor de verrassing gaan zorgen. Ja, nou ook nog hier aan tafel. Ja, maar wacht even, <laughs> want we gaan, ook we, nog gaan de, we gaan de laatste ronde in. Jos, weet je wat? Ik ga een kopje thee zitten. Ja, doe dat maar. <laughs> 33, 53, er is nu een heel klein beetje verval voor Anouk van der Weijden. Ja, laten we enthousiast zijn, want het is weer zo'n geweldige Nederlandse schaatsenrijster die uh, uit Nijveen, die heel verrassend voor de dag kwam op het OKT, daar won. En nu haar laatste meters gaat afleggen. Het uh, wordt een hele goede tijd. Een tijd rond de nou wat zal het zijn? Uh, rond de zeven minuten. Ik denk dat ze er net onder blijft. Maar dat is op zich al mooi natuurlijk. Heerlijk zo'n meid die daar gewoon over die baan schaatst als eerste. Fantastisch gedaan. Laatste ronde in uh, 33,69. Vrijwel geen verval. En een eindtijd van 6,54,17. Nou, dan moeten er nog heel hard geschaatst worden. Sujeva komt nou over de lijn in de tijd van 7,041. Dan moet er heel hard geschaatst worden om Anouk van der Weide van de eerste plaats af te krijgen. En laten we nu maar even een plaatje draaien. Ja, tijdens wat ik ooit gedaan heb is een scheve schaats gekregen. Ja.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 My rhythm and blues, I can't stop singing. It's ringing in my head for you. My head's under water, but I'm breathing fine.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 I give you all of me. And you give me all of you. Oh. Ja, op schaatsgebied kennen we legendes, maar dat kennen we ook op muziekgebied. John Legend was dit met All of We. We gaan weer snel aan onze presentator. En we hebben inmiddels ook een telefoongast. Ja, heel even nog over het schaatsen dat nu aan de gang is. De Belgische Peters tegen de Schoutens uit uh, Amerika. <coughs> liggen halverwege de race al zeven seconden achter op de tijd van Anouk van der Weide. De schaatser, lange Schaatser woonachtig in Nieuwveen. Trainend bij Platina van coach Gerard van Velde. En uh, ze is 31 jaar, ze is van 27 juni. Nou, die heeft een geweldige eerste rit neergezet. Ik heb het u verteld. 6.54.17. En ik moet maar zien wie daar nog overheen kan komen. Goed, dan kunnen we het nu over belangrijke dingen gaan hebben. <laughs> Namelijk over wielrennen. Want André Janssen is aan de telefoon. En in het wielrennen gebeurt ook van alles, André. Want Wout Poels is nu de naam die we moeten noemen. Uh, ja. Die uh, doet het uitstekend. En uh, Pascal Einkhoorn heeft uh, gisteren de hele dag in de koproep gezeten. En de route Del Sol Die, uh, wil zich wel bewijzen... Uh, dat hij ten onrechte een paar dagen of een maand geschorst is geweest. Omdat hij een slaapmiddel had genomen buiten de ploegdochter om. Ja, dat mag niet, hè? <laughs> Wat een onzin, Je mag niet overdrijven. Je mag ook geen aspirintje nemen. Maar je mag helemaal niks. Ze, uh, ze moeten niet overdrijven. En helemaal nu dat gedoe. Van, ik heb ook stuffertjes en ik heb wel eens gedacht: van godsgedoei, had ik hem nou al genomen of niet? Ik heb het al jaren aan mijn, aan mijn, aan mijn longen. En ja. die puffertjes nemen. Nou, ja. dat echt, daar word je echt niet meer wakker van. Of ga je ook niet harder van fietsen. Of beter van schrijven. Of beter van praten. Helemaal niks. Nee. En als je een extra puffertje neemt. Dan gaan ze die man vervolgen. Alsof het een oud natie is. Het is niet te geloven. Ik vind het ook vreselijk. Laat die mensen met rust. En laat ze hun beroep uitoefenen. Ja, net zo belachelijk is het dat nu in de schaatsrijderij. De Anema-affaire door, door het kabinet besproken gaat worden. Kom op nou jongen. Er mee bezig. Ja, er zijn wel belangrijke dingen. Ja. Ik heb nog niet één seconde gezien van uh, dat hele, die hele farse. waar ik vandaag bijvoorbeeld ook Theo Rooy over schrijft. met die vijf ringen. Uh, ik zag vroeger een goochelaar die kon van die ringen in elkaar haken. <laughs> nou, ik moet je zeggen, bij mij heeft de Olympiade helemaal afgedaan. Het, uh, het is belachelijk dat een landje waar ze in de rug met rondjes schaatsen... heel erg belangrijk gaat doen alsof ze iets betekenen in de internationale wintersport. Helemaal niks. Nou, ben die met je eens, André? Ik vind dat jij te negatief aan het klessen bent. Het zijn onder de 1 Het is helemaal niets. Er kijkt niemand naar. Nou, dan ben je ook weer fout geïnformeerd, want er kijken miljoenen mensen naar het schaatsen nu. curling... Maar dat uh, schaatsen... Ik heb er nog niet één seconde van gezien. Ik zal er ook nooit meer naar kijken. Want het is gewoon een farce. Nou, gewoon... stop, stop dit verhaal, want ik heb er geen zin in. in je, ik ben het absoluut met je oneens. Het schaatsen is zo goed omdat we veel ploegen hebben in Nederland... en omdat er keihard getraind wordt. André, het wielrennen. Want uh, Dylan Groenewegen heeft weer van zich toespreken. Ja, die heeft de eerste etappe gewonnen. En uh, in de ronde van de Algarve. En uh, rijdt uitstekend. En het leukste was dat hij met zijn geliefde... Nina Storms een mooie foto uh, maakte op Valentijnsdag. Nou, en dat is ook weer in de pers: het, uh, het wielrennen gaat. Uh, het, het gaat zo langzaam aan het echt beginnen. Men is zich aan het voorbereiden. Ook de ploeg Roompot uh, is zich keihard aan het voorbereiden op het uh, Vlaamse seizoen. En uh, gelukkig begint het echte wielrennen weer. Oké, okay, man. Nou, laten we hopen dat het weer een heel mooi seizoen wordt, dat het gelul over From afgelopen is en we weer gewoon met het wielrennen aan de gang gaan. Ach, je ziet de berichten bijvoorbeeld op WAF over waar men graag een mening geeft. Er zijn bijvoorbeeld 600 reacties op een heel klein berichtje. Mensen die, die, die uiten zich in, ja, in extreme termen, terwijl ze helemaal niet weten wat er aan de hand is, maar zo is het vaak het is het, het populistische gedrag wat we steeds meer zien met de bevolking. Het is, er wordt gegrepen naar uh, hele korte veronderstellingen. Men denkt dat iets is zoals het is, maar het is heel anders. Ja, nou, helemaal eens. Jammer. Hopen op een fantastisch seizoen. Ik ga kijken naar uh, mijn uh, Netflix-serie. <laughs> Ja, want ik wil er helemaal niets van weten. Ik vind het zo belachelijk. Maar goed, uh, dat, dat mag. En daar zijn we het er steeds meer met me eens. Uh, jouw collega Joop Holthausen schreef er al uh, een paar jaar geleden, vier jaar geleden, een heel stuk over... dat dat uh, rondjeschaatsen helemaal over het paard getild is. Hou er gewoon mee op. Het is gewoon klinklare onzin. Dag André, dankjewel. <laughs> Hoi, tot ziens hè. Dag Makke. <laughs> Daag. Ja mensen, dat was, uh... dat was André Jansen. Heel even over de rit Peters tegen Schoutens. De Belgische tegen de Amerikaanse. Peters 17, 26. Schouten 7, 13, 28. Vergelijk dat even met de tijd van Anouk van der Weide. Die reed 6, 54, 17. En heeft een geweldige tijd neergezet. De volgende rit is de derde rit voor de dweil. Takagi uit Japan tegen Weideman uit Canada... We houden u op de hoogte, maar we gaan het nu over andere dingen hebben. Want we hebben als gast vandaag, uh, natuurlijk Matthijs Mulman. Matthijs, morgen een heel belangrijke dag. Voor jouw ploeg, zaterdag 1 van HFC. Maar het eerste van HFC heeft ook een belangrijke wedstrijd. Ik gekozen ook een hele druk... uh, Het is weer mis met die microfoon, ik moet weer onder de tafel kruipen. <lacht> Vertel. Nu wel? Ga door, Mathijs. Het wordt sowieso een, een drukke dag morgen op HFC. Want ik, ik hoorde net even van Marcel dat er 44 wedstrijden uh, ingepland staan... voor een zaterdag. Dus dat is zeker voor een wedstrijdplanner ja, een aardige puzzel... om dat uh, goed in te delen op al die velden. Maar dat klopt, Henny, om drie uur uh, op het hoofdveld... Uh, zondag 1 tegen de dijk. Hele belangrijke wedstrijd. En wij uh, een half uurtje eerder op veld 2 uh, tegen de Kennemers. Ke Inmiddels is de nieuwe trainer van Katwijk bekend... Ken je hem van ASVH? Uh, ik ken hem niet, nee. Jacques, nee. Jacques van der Berg? Jacques van der Berg, Oudere ja. uh, oude heer, zeg maar. Ja, eind eind nou, 50, ja. volgens mij. Dan ben je niet oud, hoor. <laughs> nee, dat is, dat is waar. Nee, dat valt maar uit. ze zullen er wel de, de, de goed over nagedacht hebben, denk ik, hè, wie ze zouden aantrekken. Dus, uh, deze is uit de koker gekomen. Dus. Ik, ik ken hem niet, persoonlijk. Nou, het schijnt, nee. schijnt een hele goede trainer te zijn. Oké, okay. ik dus, uh, nou, ben benieuwd. Wat. Even over het schaatsen, want we hadden het over Anouk van der Weijden... met de snelle tijd van 6.54.17. Nu rijden Takagi van Japan en Weideman uit Canada. En die liggen na drie ronden alweer drie seconden achter. Dus het ziet er goed uit wat betreft het schaatsen bij de dames... op de vijf kilometer. R uh, wat, wat gebeurt er nu nog? Jullie hebben Heis als belangrijkste concurrent voor de titel, hè? Het zaterdag 1. Dat klopt. Ja. Het is een nieuw project bij HFC, maar het mag natuurlijk niet mislukken... want dan loopt iedereen weg. Nee, dat klopt. De verwachtingen waren heel hoog aan het begin van het seizoen. En de doelstelling is ook om natuurlijk kampioen te worden in de vierde klasse. Nou, uiteindelijk is hijs dus de eerste periode kampioen geworden eigenlijk, eh, na twaalf wedstrijden. Terwijl jullie ervan gewonnen hebben. Uh, ja, dat is heel, ja, onze eerste wedstrijd uh, eind september was tegen Heijs thuis. Die wonnen we met 1-0. Daarna heeft Heijs geen wedstrijd meer verloren. Dus dat is op zich uh, ja, knap natuurlijk. Uh, 7 april moeten we naar Heijs toe. Uh, ja, dan zijn we natuurlijk weer een aantal wedstrijden verder. Dus uh, ja, we moeten maar kijken hoe dan de stand is. Maar ik zeg al, elke, elke zaterdag is gewoon een finale en die moet je gewoon winnen. Morgen, de kennemers thuis, uit hadden we het heel lastig. 2-2. Uh, uh, ja, dat was uh, twee punten weg hoor. Ja, de zonde. Vlak voor tijd hadden we echt de 3-2 op de schoen. Dus dat is echt zonde. Dus ja, uh, ja morgen gewoon een en die moet je gewoon uh, winnen en drie punten. Daarentegen moet uh, hij naar Velsen Noord toe. Uh, hadden wij het ook lastig, zeker de eerste helft. Maar we wonnen wel daar. Uh, dus ja, laten we misschien hopen op een gelijk spelletje daar. Dat is uh... nooit geen slechte ploeg? Hè? Nee, absoluut niet. Dus maar... Dat zou ons uh, ja, zeker goed uitkomen als hij zijn uh, punten laat liggen de komende weken. Ja. Nou, ik wens je in ieder geval veel succes. Leuk dat je er was en bedankt voor je gevulde koeken. Dankjewel, Henny. Okay. Ron, wat heb jij? Ik heb een microfoon weer effort. En uh, verder helemaal niks. Hennie, ah, nee, nee. Nou, dan zullen we even die rit Takari Weiderman uh, onder de loep nemen. Takagi was gezien als een van de kanshebbers. Maar die rijdt nu over het, uh, over het uh, uh, Olympische baan. met een achterstand van vier seconden op aanhoek van de Weide. En uh, het meisje uh, Weideman is helemaal nergens. want die heeft al een achterstand van bijna acht seconden. Dus het gaat ontzettend goed. Voor nou, dat is mooi, maar we krijgen straks nog dit meisje Visser. Hè? Ja, en wat ik ook nog moet zeggen is natuurlijk. dat wij uh, deze uitzending weer voor een groot deel te danken hebben. Aan de Zizo Sushi Lounge. Dat is een uh, fantastisch restaurant onder het Palace Hotel in Zandvoort. En we danken hen voor de steun. Goed zo. Nou, dat is mooi. Uh, jij uh, blijft je focussen op het schaatsen met de okay. Want ja. uh, jij kunt daar mooi naar kijken. Um... <laughs> Dan had je de stoel <laughs> naast me moeten nemen, Suffie. <laughs> ja. Nee, maar goed. Um, Jos is er ook nog aangeschoven. Ja, hier? en ik heb me even gefocust op microfoon 3. En die moet het weer doen als het goed is. Wat is dus, het doen, Jos? Ja. Nou, Lig dat Jos... wat, Jos? Nee, hij doet het niet. Ja, probeer nog eens. Yep. En, uh, ja, en nu doet ja, dan hij nu al iets? Ja. Fijn. Oh, nee. Ja, want nou, Jos, te... wat ga jij ons vandaag brengen? Nou, ik ga, uh, ga je straks nog even informeren over een paar uh, extreme sporten. Geef er een. Ja, de, maar de, de, wacht even. We ja. De rubriek, de rubriek, rubriek Frette je broek. Ja, ja. <laughs> Frette je broek. Die, die gaan we even continueren. Ik heb weer een paar hele nou, aparte sporten gevonden. Nou... Uh, we zullen er eentje, eentje pakken. Dat is uh, bijvoorbeeld het kaninhop. Uh, het is een agility-sport met honden. Oh, niet met uh, vetten. Het is een behendigheidssport uh, geschikt voor bijna alle soorten honden. Of je nu een rashond bent of niet. Maar uh, er is een nieuwe sport bijgekomen. Want nu gaat men het in Scandinavië ook doen met konijnen. Maar wat? <laughs> Die sport, een behendigheidssport met konijnen. Ja, maar wat doen ze dan? Ja, ja, nou, net zoals je een hond zegt van... Uh, zit en sta en loop en ren. Dat gaan ze nu met konijnen doen. In Scandinavië is altijd iets heel merkwaardigs. Okay. Nou, ik ja, het uh, ja. uh, past, ja, past goed in de rubriek. Ja, dat past. Dit is, is een beetje, beetje merkwaardig. <laughs> heel goed. Henny, uh, um, uh, ja. we hadden het even over die uh, Jillert. Uh, ja. Jillert. Jillert ja, Adema. Adema. En, uh, ja goed, we zijn het niet helemaal met elkaar eens, he, geloof ik. Want uh, ik vind echt wel dat, uh, dat je dan aangepakt moet worden... als je dat soort dingen gaat stellen tegen elkaar. Ja, natuurlijk moet die... En dat, ik heb niet gezegd dat die niet moeten worden aangepakt. Ik heb gezegd dat het belachelijk is dat de NOC en NSF... dit onder de, onder de hoed heeft willen houden. Maar waarom, heb je, waarom hebben ze dat gedaan, denk je? Ik heb geen flauw idee om het rustig te houden. Uh. Om, om, om te denken dat ze met een interne op uh, zogenaamde schorsing... Uh, de boel uh, konden klaren. Ik vind, en je weet het... niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld... als er iets bedekt wordt, komt het toch uit. Nee, uh, altijd... denk het dan gelijk. Ja, ik, dat snap ik ook niet heel goed. Maar goed, ik denk dat die Hendrix in de tijd... toen inderdaad gedacht heeft van... Uh, we lossen het zo op en we laten het erbij. Ja. En, en uh, nou ja, het is zoals het is... Als het is. Uh, uh, uh, uh. Dat maakt niet uit. Maar ja, dat het nu gewoon in de, in de Tweede Kamer, in het kabinet, ja. besproken moet worden. Ik denk, jongens, jullie gaan allemaal over de, over de brugleuning heen. Idioot. Ja, dat zijn belangrijke dingen. Hè? Ja, ze moeten in de Tweede Kamer toch ergens over praten. Ja, nou, nou, nou. Wat nou, nou, nou, nou. een niveau, jongens, kom op. Hou hey, um, ja, Ze hebben het nu ook over de afschaffing van het referendum. Wat, uh, yeah. wat gebeurt daar toch allemaal mee? Ja, oh ja, Ook weer zoiets. Maar ik geloof niet dat we het nu uitgebreid over politiek nee, willen we gaan hebben. Om nee, even uit. te melden dat ze toch een ja. wat merkwaardig onderwerp aansnijden daar in Haag. Is wel heel apart. Ja, we krijgen steeds minder te zeggen. Ja, Wat dat betreft. Ja. Ja. Ik, uh, ik kan er uren... Maar meer, het gaat over goed gaat, in Nederland. Het ja. gaat goed in Nederland, ja. Ja, blijkbaar. ja. ja Behalve als je... Uh, 50 plus bent en een baan zoekt, want dan kun je het schudden. Ja, of, ja, 50 plus, of, of 50 plus bent en een klein pensioentje en een AOW... waarvan af wordt ingenomen omdat je in het buitenland hebt gewoond. Ja. Dan is het echt krabbelen. En ja. niemand die rekening met je houdt, hoor. Maar, maar 50 plus is al erg oud. Hè? Want tegenwoordig heb je bij 40 plus al bijna geen, geen werk meer. Nou ja, ja, Als je het niet hebt ook. gemaakt, op heb je 40ste, dan kun je het wel schudden. Ja, nou, ja. ik zal je vertellen, ja. ik, uh, ik, ik solliciteer nu al een, een, een, bijna twee jaar... Ja, het is niet gelukt. Gedwongen, zeg ja. maar. Ja. Ja, het moet gewoon voor het UWV, dat snap ja. ik ook hoor. Maar ja, als je dan uh, eigenlijk je beseft... dat je van 90% van je sollicitaties niet eens een antwoord krijgt... Ja, dat is echt heel erg. En krijg je wel een antwoord, krijg je een standaardbrief... Uh, waarin ze hebben gekozen voor een andere kandidaat. met betere papieren. Ja. Maar we nemen u op in ons bestand, zeggen ze. Dan. Ja, oké. Okay. Maar een andere kandidaat met, met betere papieren, geloof ik zelf. Het komt waarschijnlijk eee. door je leeftijd, maar dat mogen ze niet meer zeggen. Nee, precies. Ja. Nou, ik heb, ik heb ik lesgegeven les ja. he, op het Fioretti College in Lissen. En ik dacht toen ik die uh, griepepidemie hoorde uitbreken. en alle scholen zonder uh, docenten zaten. Ik zal even een, uh, een open sollicitatie sturen jongens, yeah. dus ik wil wel komen invallen. Nou, ik heb dus van uh, twee scholen een reactie gehad en van de rest helemaal niet. Mm. Maar daar waren kennelijk geen zieken en uh, dus uh, niks aan de hand. Nou, het, val, het valt me nog mee dat je je reactie hebt gekregen. Nou, dat vond ik ook heel ja? erg. Maar ja, de een was van de school uit Zandvoort. Dat kon ook niet ja, okay, ja. mm. Van Bargen, hartstikke ja. goed. Jongens, ja, ja, je even bijpraten ja, over ja. het uh, schaatsen, want uh, we gaan dweilen daar. Dus er is even helemaal niks te doen. Nu al, er zijn toch twee, twee ritten geweest? Nee, nee, er zijn er nu uh, drie, drie geweest. Er zijn er in totaal zes. Takagi, de Japanse, waarvan we dachten... die rijdt wel een goede vijf kilometer... die kwam uit op 7.17.45... waar Anouk van der Weijden 6.54.17 reed. Maar Weideman, de Canadese... die reed onder de zeven minuten... heel kort, 6.59.88... en die staat nu tweede. Dat is een mooi resultaat voor die Canadezen. Zeker. Nou, nou, nou, ik... ik, ik, ik, ik. Ik weet, we ritten weet nou niet of we er zijn, hoor. Ik vraag het me af. Maar goed. Nou ja, kijk, uh, Sablikova. Iedereen zegt natuurlijk dat Sablikova wint in de laatste rit. Maar ik heb straks al gezegd... tijdens de hele Olympische Spelen... is er niet één winnaar gekomen uit de laatste ronde. Nee, 100. klopt. Nee. En dat, daar hoop ik nu maar op. Want Blondin en Perstein daarvoor... en dan in de vierde rit Esmee Wisser. Ja, dat wordt er natuurlijk ja, dat zijn ja, en Hij ja. zat gisteren om half twee natuurlijk ook klaar. Hè? Maar dat werd een kleine deceptie. Hè? Dat was een hele deceptie. Ja, wat, wat zou er aan de hand zijn geweest? Denk jij? Ik, ik, volgens mij verkrampte hij gewoon. Nou, hij zag die tijden voor zich. Dat, je, dat, dat is een verkramping je? geweest. Absoluut. En toen hij zijn start had gehad, waarin hij al een seconde verloor... toen dacht hij, ja, zoek het allemaal uit. Ja, want hij wilde dan ook niet derde worden. Nee, nee, maar het is een mentale druk ook. Hè? Dat is natuurlijk ook vrij logisch. Maar wat ik, wat ik niet begreep, dat vind ik eigenlijk heel raar... dat uh, vlak voordat uh, zo'n schaatser dan uh, toch een hele belangrijke wedstrijd gaat beginnen... Is dat hij een half uur voordat hij moest gaan starten. een heel uitgebreid interview heeft uh, gegeven? Is dat normaal? Op die TV. jongens zijn blij dat ze even een gesprek nou, hebben. Nou, de hele affaire met Adema werd aangekaart. wat zijn mening was. waar nou, het vandaan kwam. Denk nou, je toen. Joch, hey, gaat het weg, hey. maar daar Ik heb andere over, dingen in mijn hoofd. Ik denk dat dat ook heeft meegespeeld. bij... Uh, dat zou best wel eens kunnen, Ja, oh, absoluut. Want er is veel meer aan de hand. Ja, en dus Dan wordt er gezegd. van uh, het zal wel opzet zijn. om het juist, uh, juist gisteren naar buiten te brengen. Ik weet niet hoe dat zit. Dat lijkt me heel sterk allemaal. Maar vind je het sowieso niet raar? want die nee. zo'n prestatie moet leveren... dat nee. hij een half uur van tevoren nog uitgebreid een interview moet denken. Nee, nee, nee. Dat, kan, dat kan ontspanning zijn hoe uitgebreid nee. is. Uitgebreid, als dat een paar minuutjes is, dan... Uh, ja, nee, maar ja. dat vind ik niet. En ik heb het vaker meegemaakt. Ja. Ik bedoel, om, om een vergelijk te trekken... een topartiest als Paul McCartney... die sprak ik een half uur voordat hij het podium opging. Ja, ja. ja, en die, die deed zou... een uitgebreid een half uur interview met mij... En we, nou, we gaven elkaar een hand. Ik liep naar de zaal en hij liep naar het podium. Nee, maar ja, dus, ja, ze, ja. Ik, ik, ze stellen het gewoon... Het, het kan mee: ontspannen dat Ja, natuurlijk, even wat, ja. Te, ja, ja, ja, natuurlijk even wat okay. te doen te hebben, jongen. Nee, ja. dat ben ik absoluut oneens, Jos. Oké. Okay. Echt. <coughs> ja. <coughs> We gaan uh, vragen aan Charles, want ja. die zit hier ook niet voor niks Tuurlijk. natuurlijk. Tuurlijk. Eh, eh, ik schrik net wakker. <laughs> ja, maar ja, oh, dat moet je niet doen, maar je hebt ook zoveel mooie foto's gemaakt deze week weer, uh, Charles. Oh, dankjewel. ja. Nou, maar ja, door met jou. Ja, er waren een paar mooie dames natuurlijk vorige week. Ja, hè, dan ben jij weer in de buurt. Hé, <laughs> hey, luister eens, wat heb je klaarstaan? Nou, uh, het is niet Julian Claire, maar het gaat wel over lam. Oh, dat is lekker. the home. Maar Hennie Vrienden was dat natuurlijk. Uh, en uh, die andere meneer daarnaast, daar uh, ben ik even zijn naam van kwijt. Misschien weer Ronald nog, hoe die heet ook weer. Wie was ook weer die andere meneer in Doemar, doen? In Doemar. Hennie Vrienden en um, ja. ja. Ja, uh, Ernst Jans. Ernst Jan, zo is dat. Ja, gezellige muziek. Helene, maar dat zit hem in de namen. Want uh, ja, Henny vraagt altijd om Julian en Claire. En dan gaat het ook over Helene, toch? Ja, ja. zo is het. Um, Henny, je bent natuurlijk aan het schrijven. Wat ben je allemaal aan het doen? Nou, even aan het voorbereiden op de rit van uh, Smee Visser. Ja. Yeah. Want, uh, ja, Claudia Pechstein, bijvoorbeeld. Die, yeah. komt, uh, die rijdt haar zevende Olympische Voestalig Spelen. Hoe mogelijk? Hè? 45 jaar. Vijf keer goud gewonnen. Het is natuurlijk een dame. En het zou me niet verbazen als die hier ook weer tot een mooie prestatie komt, natuurlijk. Nou, het, maar dan gaan we het ik, straks Ik denk over hebben. dat er wordt gedwijld. Ja, nee, zeker. Maar ik denk dat die. Nou, ja, mijn gevoel, zegt maar, dat, me, dat kan haast niet. Nee. Met zo'n. Uh, Alhoewel ik er grote bewondering voor heb hoor. Maar Esmee Visser is echt een outsider hè. Ja. Tot, tot in december uh, hadden we nog nooit van haar gehoord. Hè? Nee, ze heeft, uh... het is de eerste, de eerste seizoen eigenlijk dat ze draait. Precies. Ze is 22 jaar. Uh, ja, ze is vroeg naar Zuid-Korea gegaan omdat ze goed voorbereid wil zijn op die baan en zo. Maar ja, het is voor het eerst een, een, een internationaal seizoen voor de... Dat is ongelooflijk. Ja. En, en inderdaad, heb ik, tot in december hebben we nog niet van haar gehoord. En plotseling, oh, een, een, ze staat dag, een dag voor de spelen heeft ze voor het eerst... of voor de OKT heeft ze voor het eerst met journalisten gesproken. Ja. En dat kwam eigenlijk ook omdat haar trainer, Remmelt Eldering... die heeft daar een beetje op aangedrongen gedrongen... van zorg nou dat ze weten wie je bent. Ja. En ik, heb, ik hoorde net een interviewje met haar... en uh, daarin vertelde ze dat ze... Die, ze is inderdaad al twee weken daar, in, in, in Pyongyang. Ja. Pyeongchang moet ik zeggen. Ja. En uh, uh, ze vertelde dat ze die eerste week eigenlijk gebruikte... om alles een beetje te leren kennen en het dorp. En, ja. en ze ging met... Ja, je hebt zo'n spelletje op je iPhone. En dan kon je in het dorp... Kun je dan beestjes vangen, weet ik het. Nou ja, ja dat deed ze allemaal. En de, en de tweede week is ze gaan, gaan trainen. En uh, zij, zij, zij stelde net dat ze eigenlijk nog... Ze voelt zichzelf nog sneller aan dan dat ze deed bij het OKT. Ze heeft ook een snellere trainingstijd gereden dan op het OKT. Ja, dus dat is best... Uh, ik, ik verwacht daar wel het een en ander van. Het zou mooi zijn als zo'n outsider plotseling... de Sablikova en Pechsteins en... Ze uh, is uh, de helft in jaren van Pechsteins. Ze ja. is 22. Ja, ongelooflijk. Leuk, hè? Hey, um, heb je nog andere dingen een beetje gevolgd op, het, uh, op de Olympische Spelen? Ik heb natuurlijk alles gezien. Ja, maar dan ook alles. Maar dan ook alles. Ja. Ik probeer het ook hoor. Echt, echt zoveel mogelijk te volgen. En ik vind het fantastisch. Ja, het is leuk. Ja. Ik ben het helemaal niet met André Jansen eens dat het niks is. Ik vind het een van de mooiste evenementen die je kunt bedenken. Nee, ik ook. Ik bedoel, uh, ik, je hebt het wel gezien. Toen André zo begon, heb ik mijn koptelefoon afgezet. Want ik vind dat zo'n onzin. Ja. Het, is, het is een geweldig sportevenement. Absoluut. En, ik heb er en, zes en... gedaan. Ik ben er zes keer geweest. Ja. Zes keer koude tenen gehaald. Want ik ben helemaal <laughs> geen skier hoor. En ik kon vroeger wel een beetje schaatsen, maar dat is er ook helemaal af. Maar het is genieten, jongen. Ieder moment, ik bedoel, welke sport het ook is. Vandaag gaat ook die, die, die skeletonster... die gaat ja, uit, leuk, ja. hè? He? meisje... heeft op die baan een keer de derde plaats gehaald. Ja. Het zou me ook niets verbazen. Het is een sport waar je kan verrassen... Ja. dat daar ook nog iets leuks gebeurt. Het nee, zou, zeker. Uh, en, en, en we hadden gisteren natuurlijk ook nog die... Uh, Ganees, de Bijlmer uit de Bijlmer. Hè? Ja, de Ganees uit de, de Bijlmer. De Bijlmer. Hij is dertigste geworden. Hij is de laatste keer. geworden, volgens mij. Ja. Ja. En, hij, hij, gaat vandaag, hij glijdt vandaag weer. Maar het is natuurlijk een prachtige kerel... En alle pers uit, uit de hele wereld wil met hem praten. Ja, mooi is dat. Hè? Dus hij is gewoon de bekendste Olympier daar in het dorp. Ja, het en, en ik moet zeggen dat de interviews die ik met hem gehoord heb. die waren ook uh, geweldig. Die jongen die, die, die, die stond daar alsof hij dat al honderd jaar doet. Ja. Echt ook, leuk. Ja. En dan kom je uit de bijl, maar mooi. Hè? We gaan uh, proberen of we uh, Joop van Nes. voor de rit van Vermeer nog even te uh, pakken kunnen krijgen. Ciao. Yo, vles, ja, die kunnen we gaan uh, proberen te bellen. Dat dus is mooi. Ja. Dan nou, wachten we even op een moment een plaatje, toch? Ja, ja, dat gaan we zeker doen. Maar dat uh, kunnen we afbreken, hè? Ja, dat plaatje moet ik eventjes opstarten. Maar daar, er zit nou iets anders tussendoor te rammelen. Dus dan moet ik even... Oh. Dat moet ik, ja... Techniek, ben weer aan het snabbelen? Ja, de techniek staat hier allemaal. <laughs> van ja, jij snabbelt me door, joh. Ik snabbel maar door. Hey, maar hier komt hij hoor. Uh, Neil, Neil Diamond heb ik voor jullie oh, uitgemaakt. Leuk, leuk, leuk, leuk. leuk. Mm.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 Child. You got the way to make me happy You and me we go in stun Cracklein Rose, your stallboard woman, but you make me sing like a guitar. Humming. So hang on to me, girl, song keeps running. Oh. Play it now, play it now, play it now. Ja, we hebben de razende reporter uit, uit Zandvoort aan de telefoon. Dus, uh. Dat is Joop, mooi. Joop Van Nes. Goedemorgen. He. Joop, zit je te kijken naar het Ik zou zeggen, goedemiddag, Joop. Ja. Zit je te kijken? Hallo. Ja, hallo, hoor je ons? Hallo, Joop. Joop, Joop, Joop. Ja, ben je er nu? Ja. Ik, ik ben. Wij zijn er de hele tijd al, Joop. Ja, ja, ja, ja ik ook. Oké, okay. ben ja. je aan het kijken? Wat was je vraag? Of je aan het kijken bent? Ja, uiteraard. Maar er is nou de pauze. Ja, ja, maar ja. wat vond je van die rit van uh, Anouk? Waanzinnig. Mooi, hè? Ja, ongelooflijk. En nou komt de snotpudek hier van 22. Als eerste, hè? Ja, dat is knap, hè? Denk je dat ze ja, het ermee redden, Joop? Sorry? Denk je dat ze het ermee redt? Perstein, Stapelik waar? Ja. Het ja. zijn toch dames uh, Esmee, die moet ook nog rijden. Dus ja, ook niet maar 65417, hallo... Ja, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Maar dat zijn tijden die de die dame die ik net noemde toch regelmatig op de klok hebben gezet. We gaan het zien. Het kan zijn dat we hier onderbreken. Het is nog lang niet ja. aan de gang hoor, want ze staat nog in ja, trainingspak. Ik Het dat het meestal minuut 20. Ja. hey morgen komt een zekere Maurice Kuiper naar jullie toe. Of moeten jullie tegen Maurice Kuiper? Dat is de trainer van deze ploeg waar jullie tegen spelen. we ja. spelen het toch uit? Ja, nou, het maakt er niet uit. wat ik zeg, ik kom er naar jullie toe. Nou ja, maar Maurice Kuiper is natuurlijk iemand die wij heel goed kennen. Want die komt bij ons vandaan. Ja, oké. Okay. En jij staat dan weliswaar... Hè, Zandvoort staat weliswaar bovenaan in de derde klasse B. Ja. Maar er mag ook helemaal niets fout gaan, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar denk jij dat er iets fout kan gaan als je de potentie ziet van dit team? Nee, dat denk ik niet. En ik ben het ook. helemaal oneens met de IJmuidense courant... die zeggen dat ze gelukkig gewonnen hebben. Wat een onzin. Nou, heb je het uh, artikel gelezen van Rinus van der Lucht? Ja. Dat is ja. ook negatief over ja. Zandvoort. Wezen. Ik zit gewoon 2-0 van de kop lopen. Hallo. Maar zijn ze, zijn ze jaloers of zo? Ik weet het niet. Nou, Rinus van der Lucht uh, heeft uh, een paar keer een arcofietje gehad met Zandvoort. En ik moet, ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn collega die is niet positief over Zandvoort te krijgen. Eigenlijk. Nee. En dat vind ik een beetje jonger. Ja, ik ook. Er... Er moet meer objectiviteit komen, daar ben ik ook niet objectief voor, ik ben echt subjectief. Nou, ik hoorde je op de radio, je was heel objectief. <laughs> ja. ja ik, ik schrijf voor de Zandvoortse Courant en dus uh, ja, zie ik de pluspunten van Zandvoort, maar niet alleen met voetbal. Laten we met het grootste pluspunt beginnen van dit team, het is een team. Ja, zeker. En dat heeft onze kolonel, ik noem ze langzamerhand de kolonel, <laughs> Ted Sonier, toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ja, ja, ja, zeker. Dus is absoluut zijn, zijn verdiensten. Zeker. Ik, ik hij had heeft een het... stelletje Einzelgänger, van dat waren het bijna stuk voor stuk. Ja. Ja, hij heeft hier een team gemaakt. Ja, absoluut. Is... Ja, dat is zo. Nou, ik vind Cas Fries uh, de absolute uitblinker op dit moment. Ja. Die jongen die speelt mee. fantastisch. Helemaal. Maar wie ver, erg onderschat is, is Koen Michielsen. Speelt heel sterk. Ja, hij is een beetje onzichtbaar eigenlijk. Nou, vind ik niet. Ik vind wat nou, ja. hij opruimt, is werkelijk ongelooflijk. Jawel, jawel, jawel. jawel. Maar uh, uh, ik heb hem anders gezien, Laat ik het zo zeggen. Ja. Nou ja, je weet dat ik uh, groot favoriet ben van Nigel Berg. Die dan ook weer schitterend scoorde. Ja, prachtig. Hè? Heerlijk is dat natuurlijk. Maar oh, laten we nou even... Uh, uh, want Butje, Butje Water, is natuurlijk de man die de naam heeft... een Einzelganger te zijn en alles alleen te willen doen. Maar hoe die die voorzet gaf voor die tweede goal... Ja, dat is verschrikkelijk mooi. Oh. En uh, dat is absoluut niet Einzelkingerachtig. achtig ja, Nee, dat vind ik ook. Nee, maar uh, toch moet je hem kort houden, want ja. het, hij blijft, hij blijft uh, toch proberen om zijn druk op de wedstrijd te leggen. Ja, dat zijn is zo. De op de wedstrijd te leggen. Ja, uh, ja nou, hij heeft uh, 16 keer gescoord nu, dus dat uh, is, is ja. geweldig. En yesterday's goal was fantastisch, hè? Ja. ja, en dat stond voor 82 voor en 12 tegen... <laughs> ja. Nou, met alle respect, maar ja, je kan je een keer vergissen, zoals tegen de onderste te verliezen op een veld dat helemaal ja. onder water stond. Ja, maar ja, ja. Dit, dit, dit team hoeft niet meer te verliezen. Dat denk ik ook niet. Ik denk het ook niet. Het potentie is aanwezig. De wil is aanwezig. En dat is ook natuurlijk ook erg belangrijk. En er, er staat iemand boven en dat is ook belangrijk. Ja, absoluut. Helemaal met je eens. Ja. Helemaal met je eens. Nou Joop, dan uh, hoeven we alleen nog maar over uh, het basketbal te praten, want de dames verloren. Dat was natuurlijk jammer. Ja. En behoorlijk ja, ook. Als je als, je als team uh, personen mist, als uh, uh, uh, heet ze, Wendy Bluis ah, ja. en uh, Piet Hansen, uh, die konden niet. Dat zijn toch echt basisspeelsters. En ook lengte brengen ze mee en ervaring brengen ze mee. Ja. En uh, Rick Poppen als coach kon er ook niet bij zijn. Ja, dat is de behoorlijke aardelating hoor. Ja, jammer en... is dat. Hè? Dat is dus een echte amateursport, daar gaan andere dingen voor ja, terecht denk ik uh, kijk, speel je in, in, in, in een rajonklas 1 of 2 of zo, of je speelt een landelijke uh, pool, dan is het een hele andere zaak ja. dan heb je ook betaalde trainers dit is gewoon allemaal vrijwilligerswerk. Ja. heel goed wat die, wat die doet Rick Popper, absoluut en uh, ja, ik ben blij dat uh, de moeder van uh, van, uh, van Duin, hoe heet ze uh, uh, nou, Amber Van Duin uh, gecoacht heeft uh, Ze uh, is zelf een beetje een handbalster Alice ja? bedoel je Sorry? Alice bedoel je? Ja, ja, ja nee, Alice. Ja. Uh, ze is uh, veel met handbal te doen gehad. En, uh, maar je ziet het. Uh, ze kan ook... Uh, als, je, als je goed kijkt op sporten... kan je ook een andere sportcoach eens wel, wel niet in, tot in de finesses. Maar je kan het wel coachen. Er ja. staat in ieder geval iemand die de, de wissels kan regelen. Dat is bij Waarschijnlijk verschrikkelijk belangrijk. Ja. Lisa Koper en Ingrid de Boer maakten toch iedere elf punten. Dat was niet verkeerd. Ja, Lisa Koper is een, uh, nog een jonge meid. Uh, speelt eigenlijk niet in uh, dames 1. Maar is speelt Of zoals het bij voetbal heet. Ze mag in een hoger team ja. invallen. Ja. En uh, um, ja, uh, als het dan lukt. Want ze is ontzettend snel. Dat is haar, haar uh, pluspunt. En Ingrid de Boer ook. Dat zijn twee, twee dames die staan voor in de verdediging. Die zijn dus snel aan ja. de overkant als dus de bal goed afgevangen wordt en goed gepaasd wordt. Ja. En dat is de kracht dan van die twee spelers. En nu komen ze naar buiten met ieder met 11 punten. Het is toch uh, dubbele cijfers. Ja, leuk hoor. Ja, ja. nou, mooi. Hey Joop, dankjewel. Ja. Jij gaat waarschijnlijk morgen mee, of niet? Met uh, de mannen van Zandvoort. Ga je kijken? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat doe je, dat doe je toch niet. Dat is toch te ver. Nee, dat ga ik pas doen als uh, minimaal tweede klasse speler. En wat nee. verwacht je van de tegenstander? Ja, verdedigen. En uh, proberen Zandvoort uit zijn spel te halen. Ja. Dat, is, dat is denk ik de kunst bij de huidige andere ploegen. Die moeten Zandvoort van het voetbal afhouden. En. Uh, ja, of dat lukt, dat zullen we merken, maar ik denk het niet. Maar een coach, Maurice Schuijper, ik kan je vertellen, dat is wel een tacticus, hoor. Ongetwijfeld, ja. ongetwijfeld. Ik ken hem zelf niet, maar ik, ik, ik neem het absoluut door jouw woorden neem ik aan. En, uh, maar ik denk dat uh, Ted Sonier, Sonier sorry, uh, ja, een uh, uh, geweldenaar is met die ploeg. De kolonel, die ploeg. De kolonel is een grote. Ja, een <laughs> grote <laughs> kolonel. <laughs> Dag Joop, dank je wel. Ja, een prettig weekend, federeren. Ja, jij ook, dank Ja, dag Joop, dankjewel. Oh. Dag. Nou, man, is het tijd voor muziek? Um, ja, ik heb wel één aardig dingetje misschien. Wie ja. um, weet, bij de Olympische Spelen, we hebben het de hele tijd over de Olympische Spelen. Weet je, dat kleiduiven schieten ken je. Hè? Wist je dat ze ooit levende duiven gebruikten? Nee. Ja. <lacht> er was in de Spelen, nee. het, het Spelen van Parijs in 1900: werden er levende duiven gebruikt. En de Belg Leon de Lunden. Nou de 21 duiven neer om de titel te pakken, Dierenbeul. Ja, echt. Nee, maar het gebeurde echt. En het jaar daarna of de, de vier jaar later <gacht> werden de duiven vervangen door kleiduiven. Heel goed idee. Maar we he? zouden we nog niet ik over. Heb mijn zo nog, ik heb er zo nog meer van die ja, gekke uh, dingetjes. Maar zouden we nog niet over mijn familie de uh, <grijpt> <Ja. grijpt> <we> afkoken toch? Om nou naam. Zo. Shoulders, you turned and you looked my way. Oh, you would have died, and you'd have scared me alive if I'd have said what I wanted to say. So being polite, so what you doing tonight? You said, just so happens I'm. Free.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 klaar voor de start van haar rit op de 5 kilometer... tegen Oshigiri uit Japan. Ja? Mag ik ook? Ja, dank je. Uh, Henny, jij hebt de tijden bijgehouden van Anouk... dus je ja. kunt ze vergelijken. Ik he, de ga ze vergelijken en uh, ja, het wordt natuurlijk ongelooflijk spannend. Anouk had 1979 als opening. Die Japanse, die, die opent natuurlijk veel sneller. Dat doet ze in 19... Nee, nee dat 20... doet ze niet. En SME doet het in 21.06... Dat is dus een halve seconde langzamer dan de tijd van Anouk. Maar dat zegt natuurlijk niet veel... want SME is iemand die echt een steer is... die later loskomt. En, maar het wordt natuurlijk een verschrikkelijk spannend gebeuren. Ik zeg er maar een keer, tijd van, van Anouk van der Weijden... 6.54.17... terwijl de meiden afgaan op de eerste volle ronde... met een voorsprong natuurlijk voor die Japanse... want die zijn altijd snel in het begin... en SME komt heus al terug, hoor, rekent u daar maar op... Maar de Japanse komt door in 52-70. Esmee in 53-71. Er wordt nog een lastige wissel. Een rondje van 32-65. Uh, dat is wel langzamer dan Anouk van der Weide gedaan heeft. Dus het wordt nu tijd dat het mee op stoom komt. Maar ze heeft nu alweer een kleine voorsprong. Dus ze heeft die eerste ronde overleefd en gaat nu proberen via de bocht in de buurt te blijven van de Japanse... en een goede doorkomsttijd te zetten. Eh, 32.09 reed Anouk in die derde ronde... en kijken wat SME ervan gaat maken. Het ziet er prachtig uit, dat wel. De 1000 meter voor SME in een tijd van 1.26.48... Dan rondje 32.77. Ze zakt dus af in snelheid. Ik bedoel, ze gaat dus sneller dan in de eerste rondes. Maar daar is het een echte steen voor. Nog steeds de Japanse die op kop ligt... Heel mooi, handen op de rug bij de dames. Japanse de bocht in, Esme de bocht in. Het is natuurlijk een spannend gebeuren, want uh, ja, Anouk van der Weijden, we hebben het gezegd, die heeft een geweldige tijd neergezet. En deze dames zullen echt heel hard moeten werken... om in de buurt te kunnen komen van die geweldige tijd. Daar is de doorkomst op de 1400 meter. Met de Japanse de hele kleine voorsprong. En er is in 32, 48. Dat is sneller dan de tijd van Anouk van der Weide. Die reed daar namelijk 32, 70. Ik zei het u, het is een steer. Ze moet op gang komen. En dat komt ze nu. Want de, op de, de voorsprong op de Japanse is opeens een stuk groter geworden. Terwijl ze de buitenbocht ingaat. En nu pas die Japanse de bocht ingaat aan de binnenkant. Het is een hele mooie race en het is een opgebouwde race. En eens dus even kijken naar de volgende tijd, want die is heel erg belangrijk. Anouk van der Weijden reed uit 32,98. En wat gaat SB doen? SB moet sneller gaan. Doet ze ook inderdaad? Nee, ja, 32,37. Dat scheelt weer een halve seconde. Het is een heel spannend gebeuren daar in Pyongyang. En uh, ja, A Anouk, Anouk zit, kijken, zit, zit <laughs> te kijken op de tribune, tribune. Omringd door de Nederlandse uh, supporters. Ja, en naar familie natuurlijk. En Esmee nu naar de binnenbocht. Met een kleine voorsprong op de Japanse. Ja, die gaat nu ja, Oshigiri. We wisten dat ze wel goed kon rijden hoor. Maar Smee is natuurlijk veel en veel beter. Af op de volgende doorkomst. En die is op de 2200 meter. Uh, 32,16. Ja. Dat hard. is bijna een seconde sneller dan Anouk gereden heeft. Wat een verrassing is dat... En ze liggen nu ongeveer gelijk op de tijd. En dat zou betekenen dat als meso doorgaat... Ja, blijft staan. De, de duimen gaan omhoog uh, voor uh, de coaches. Gaat, gaat ze echt de <lacht> tijd van Anouk uh, verbeteren. Jee, wat is hier aan de hand daar in Pyongyang? Wat doet het kleine meisje? 22 jaar. Ze wordt gecoacht door Remmelt Eldering. 22 jaar, de eerste keer dat ze op een internationale wedstrijd uitkomt. Vroeg naar Zuid-Korea gegaan. Twee weken U hoorde het van Ron. En ze komt nu door in de tijd van 32-22... waar 32-90 staat voor Anouk van der ja. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Ze ligt op dit moment op de tweede plaats in de algehele rangschikking... met 0,4 seconde achterstand ja. op Anouk van der Weide. Maar als het zo doorgaat, is die achterstand zo weggewerkt. Ja, twee, en gaat het ze. is werkelijk ongelooflijk. Twee seconden, oh, één op, seconde. Ja, ze zit en nu ze op heeft de tijd. nu in die bochtenversnelling. Het is werkelijk ongelooflijk. Nog maar één en, een honderdste seconde achterop de tijd van Anouk van der Weide. En nu komt ze door dan op de 3000 meter. En in de tijd van... Het 4 ja, ze, is ze is sneller dan Anouk van der Weide, want ze reed weer 32-19. Had weer 17 17e sneller dan Anouk in de eerste rit. Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan het gebeuren? Dit is werkelijk onvoorstelbaar. En ik moet maar zien of straks in die volgende ritten... of daar bijvoorbeeld Blondin en Perstijn, of Sablikova... of die daar nog overheen kunnen komen. Als het zo doorgaat, kan niemand er overheen komen. Wat een spanning. Een meisje van 22. Een debutante op internationaal niveau... die aan het doorbreken is hier in Pyongyang... Geweldig schaats, prachtige stijl, 3400 meter, 4405... 3215, Noek Anouk 3292 reed. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Iedere ronde duikt ze eronder. Ze ligt nu al 1,1 seconde voor op de tijd van Van der Weijden. En ze schaatst als een koningin. Dit is de koningin van de toekomst voor Nederland. Oh, wat een heerlijk gezicht. Wat een prachtig gezicht. Dit is werkelijk... Uh, uh, ja, jongens, ik word er helemaal stil van. Nee, ik word er niet stil van. Nee, je wordt er helemaal, word er niet helemaal stil gek van. van. Je Dit gaat alleen maar meer Nee, Maar moet je kijken, wat een stijl. Moet je kijken hoe ze de slagen afmaakt. Nu weer, in een tijd van 32,25... waar Anouk 32,99 reed. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Nou zeg, ze bouwt ja, het op, ze ligt bijna twee seconden komen, voor. Maar dat lukt niet. Oh. Oh. Oshigiri, op 7 seconden... en zeven die is honderdste. Ze zit er bijna in de rug. Esmee, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen, Esmee? 22 jaar, debutant... op een, op een internationaal kampioenschap. Deze vissertje, de vissertje Olympische wat spelen. maak je me nou? Oh ja, ik moet het roepen. Vissertje, vissertje, op de 42... 100 meter. Eens even kijken. Nee, 5, 44, 53. 32, 23. Waar Anouk 33, 11 reed. Oh, wat een gebeurtenis. Oh, oh, wat oh, oh, een oh. gebeurtenis. Dit is werkelijk fantastisch. Dat Dat drie rondjes. Heel hard, hè? Nog drie rondjes. Het is werkelijk schitterend. Oshigiri op, je op 10 dan? seconden. Die ligt op 10 seconden achterstand. Wat een fantastisch gebeuren. Pyongyang, Esmee Visser... Wat gaat er gebeuren? Ze gaat die bocht door alsof die bocht er niet is, alsof het het rechte stuk is. Het is werkelijk <laughs> prachtig. Jullie eens even kijken. De 4600 meter, 61710 na een rondje van 3257. Ze verzaagt totaal niet. Hey, 33, 53, 53 had daar. Uh, Anouk van der Weijden. Dit wordt de snelste tijd. Die Sablikov, ja. die zat te kijken, die heeft de dood in de roepen. Oh, oog, ja, dat kan niet <laughs> anders. Want hier kan. Nee, ik denk dat hier niemand tegenop kan. Twaalf seconden achterstand voor Oshikiri. En daar komt ze dan. Nou, oh, ramme, hoor, wat zit, dit ziet er zo schitterend uit. Alsof die bochten geen bochten zijn. Ah. Alsof ze gewoon. Ja, op, op, ja. Op, op, op, op schaatsen rijdt waar, waar, waar. Ik weet niet wat in zit. Daar komt de tijd. Schitterende tijd. Oh. 650 23 Het is werkelijk ongelooflijk. 6. 50-23 na een rondje 33-13. Oh, de eerste keer sorry. 33 nadat ze in de eerste rondes 32 had gereden... en alleen maar 32ers heeft doorgezet... Het is nee, Jij zat op je papiertjes te kijken, Henny. Ja? jij zat op je papiertjes te ja, ja, ja, kijken. Maar ja. we zagen haar doorkomen naar de finish. En, de, en haar gezicht knalrood en uitgeput oh ja, is helemaal en opgeblazen. Rood, nee. En... Nee. Oh. Maar fantastisch, hè? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Die is diep gegaan, hoor. Oh, Esmeetje, wat heb jij Leuk, hier hè? een fantastisch resultaat gehaald. Mooi zo. Wat heb je een prachtige brand, een prachtige ronde gereden. Nou, en ik denk 6, 50, 23. Ik, ik, ik durf, ik durf maar, ik, maar daar komt niemand aan. Jongens, zeg, we, gaan Hennie, we, gaan we gaan het zien, hè, oh, he, ja, Ik moet even, even wat. Ah, Hennie, ja. Hennie, want jij moet vooral gaan solliciteren daar in Korea. Want dit soort commentaren, ja, dat mis ik toch een, <laughs> een beetje af en toe tijdens de wedstrijd. Echt jou, chapeau, chapeau. Ja, heel goed. Ja, het was weer uh, als vanouds. Goed, hey. uh, he, die, maar je komt er ook weer helemaal in, hè? Ja, oh, fucking. Dit. Is, dit is zo. Dit, ik heb, dit is werkelijk fantastisch. Dit is ik, het mooiste wat ik tot nu toe heb gezien ja. op de Olympische Spelen. Ja, ik denk dat we hen een beetje rust moeten gunnen. Want anders moet ik zo zometeen mijn hartmassage gaan toepassen. Ja, toch? We gaan naar huis. Ja, zo is het. Als we dat bij NPO gehoord hebben, dan staat straks de telefoon niet stil. Heel goed, heel goed. Laten we het maar Daar ga ik niet meer naartoe, jongens. Dit is veel leuker.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 Yücel werd vorig jaar februari gearresteerd nadat hij had gepubliceerd over gelekte e-mails van de Turkse minister van Energie. Volgens Turkije verspreidde hij daarmee terroristische propaganda. De minister van Energie is een schoonzoon van Erdogan. Waarom Yücel nu wordt vrijgelaten is niet duidelijk. Waarnemend minister Kaag van Buitenlandse Zaken wil nog niet vooruitlopen op het Kamerdebat over de erkenning van de Armeense genocide. De Tweede Kamer wil onder leiding van ChristenUnie woordvoerder Voor de Wind de massamoord in 1915 door Turken op Armeniërs officieel gaan erkennen als genocide. De Kamer wil ook dat een delegatie van het kabinet in april naar de herdenking in Armenië gaat. Kaag waardeert de bevlogenheid van de Kamerleden, maar wil er verder nog niks over zeggen. De naturalisatieceremonies in Den Haag blijven gewoon op vrijdagmiddag tussen 12 en 3. De Haagse wethouder Baldu Singh is niet van plan ze te verplaatsen. De islamdemocraten hadden om een andere tijd gevraagd... zodat moslims die Nederlander worden het vrijdagmiddaggebed niet hoeven te missen. Aanleiding was een incident bij zo'n bijeenkomst in het stadhuis. Daarbij wilde een genaturaliseerde man voortijdig weg om naar de moskee te gaan. Dat mocht niet van wethouder Baldo Singh... omdat het volkslied nog moest worden gezongen. Minister Bruins van Sport wil opheldering van sportkoepel...